Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. een vliegbasis Geelse Rijen vertrekken vanochtend twee grote legerhelikopters naar Spanje. 60 militairen gaan daar helpen met het blussen van de natuurbranden. De branden zijn door de extreme hitte, droogte en harde wind moeilijk te blussen, vertelt deze brandweercoördinator. Je kan je voorstellen, er zijn nu ongeveer 20 branden actief in dat gebied. Nou, dat gebied is ongeveer is net ietsje kleiner dan Nederland qua landoppervlakte. En daar zijn dus 20 branden nu actief, uh, waarvan de top 5 boven de 3000 hectare zitten uh, en, en de grootste brand zit al op 18.000 hectare. En dat is ongeveer uh, 25.000 voetbalvelden. De Nederlandse militairen blijven zeker twee weken in het gebied. Spanje heeft andere landen ook om hulp gevraagd. Vanavond gaat Zelensky langs in het Witte Huis om met president Trump te praten over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ze gaan het hebben over een staakt het vuren. Ook andere Europese leiders zoals Macron en Meloni zijn afgereisd naar Washington. FC Utrecht neemt spits Sebastian Haller over van Borussia Dortmund. Afgelopen seizoen werd de spits al gehuurd. Haller, die doorbrak bij Utrecht en daarna onder meer uitkwam voor Ajax en Dortmund, tekent voor één seizoen in de Domstad. En alle lowlanders die zijn waarschijnlijk druk bezig om hun tentje weer in te pakken. Dit weekend werd er volop gebeukt op techno, maar ook Fontaines, D.C. en Chapel Rowne stonden op het podium in Biddinghuizen. Maar ja, Biddinghuizen, waar ligt dat eigenlijk? Eh, uh, Lelystad. Provincie Lelystad. Eh, uh, nee, nee, sorry, sorry, sorry. Eh, uh, Overijssel. Provincie Noord-Holland. Ah, nee, zijn in, ik weet nooit of het nou Overijssel is of aan de andere Flevoland. kant van het water. Flevoland? Nee, ik weet het niet. Nee, hey. uh! Oh, nou, ik ga je helemaal door de mand. Flevoland? Ja? ja? Ja. Goed zo. Ja, heel knap hoor. Het was de 31 ste editie van Lowlands. Heb ik het weer nog? In de ochtend kan het nog bewolkt zijn in het zuidwesten. Voor de rest wordt het mooi zonnig weer bij 23 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen Ger. Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zijn maar gelijk. Goedemorgen Zandvoort is er weer. En, dus goedemorgen en goedemorgen Maya. Uh, goedemorgen Maya. Goedemorgen. Degene die de goede muziek altijd uitzoekt. En de techniek doet. En de techniek doet. Niet ja. onbelangrijk. Ja, dat kunnen wij niet aan tippen. Nee, zeker, niet, nee, zeker nee. niet. Hoe gaat het Gerry, Je had een ja, drukke dag achter de rug. <laughs> ik heb al een drukke dag. Ja, ik moet natuurlijk elke morgen uh, met, die hond lopen. Met, met die hond lopen. Maar het strand is een beetje onder dat het nu uh, een beetje vloed is, ja. is het strand bijna niet niet oh, Ja, open. Ja, oh, dat is heel lastig. Staat hij zo hoog dan? Uh... Hij staat redelijk hoog, ja. Oh. En, en uh, je ziet ook uh, van die shovels van uh, van Paap. Die zijn nu bezig om uh, een deel van de, uh, de, het gedeelte waar de, waar de zeilboten staan. Ja. Om daar een he, daar is een hele uh, ja, daar zijn ze het afgraven. Oh. En dat gaat dan de zee weer in. Ja, ja, ja. Weet je wel? Ja, dus ja, dan ja. wordt dan uh, ja, dan probeert het strand weer een klein beetje, beetje op te hogen. Beetje op te hogen. Ja. Nou ja. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder om te zien. de, de zee geeft en de zee neemt. Nou, dat zeg je heel mooi, Ja, Hans. dat zeg ik mooi. Ja, nee, dat is gewoon zo. Hey, wat, uh, wat gaat de week ons brengen? Nou en, uh, ja, uh, je ziet al een beetje de vibes van de Formule 1 komen. Ja, dat is, uh, het, hele, het, het, is, het uh, hele dorp is een beetje... Ja, het begint zeker, te Ja, zeker. Niet alleen het dorp, maar ik, uh, ik woon in Noord, zoals je weet. Ja. En ik heb aan de achterkant van mijn appartementencomplex... heb ik uitzicht op de, een, een groot uh, veld van Gebloederspaap... Ja. waar normaal in de winter al die huisjes op staan. Precies. Nou, daar hebben ze nu in uh, drie, vier dagen een enorme tenten. Uh, dorp opgezet. En uh, geweldige uh, grote tenten. Een beetje wat er ga, gaat gebeuren. Ja. Nee. Daar maken ze alle uh, eten. Uh, dus uh, diners en liftlofjes en, en uh, weet ik het allemaal. Wordt allemaal daar klaargemaakt en dan naar het circuit gebracht. Je meent het? Waar het wordt uh, opgewarmd, ja. Oh, Dat dan is mooi. allemaal niet op het circuit. Nee. Dus uh, ik denk dat er zeker elke, elke dag uh, 20, 25 man bezig was. En ja, in een poepende scheet stonden ze enorm tenten Ik had door. begrepen dat uh, de, de, de camper van uh, Max Verstappen daar ook uh, uh, gaat staan. Ja, maar niet uh, waar hij zelf in slaapt. Dus, nee? Die zit, uh, nee, natuurlijk niet. Hij uh, zit in Noordwijk. Ik denk, IJsterduin uh, okay. of zo. Ja, ja. Denk je dat hij in, in een caravan gaat slapen? Ik heb geen enkel idee. Nee, nou ja, goed... Nee. Uh, Hé, hey, zal ik eens even gaan vertellen wat we allemaal hebben? Nou, vertel het eens uh, we gaf. Gaan, we gaan zo meteen bellen met Fokkelin uh, Stennenberg. Jenker Stennenberg. Uh, dat is de directeur van het... Uh... Uh, Zandvoort Museum. Zandvoort Museum inderdaad. En dat is, ja. dat, dat, uh, is verhuisd of het gaat verhuizen. En uh, het gaat verhuizen naar het uh, andere museum. Nee, nog niet. HDMZ. Nou, je bent aardig op de hoogte. Gert. Ik ben redelijk op de hoogte. Ja. Ja. En uh, nou, daarna hebben we wat muziek. En daarna gaan we luisteren naar de Lions. Want die uh, de, de, de, de basketbalclub, uh, club. Ja, die bestaat 60 jaar. Die bestaat 60 jaar, ja. Het is allemaal. Ja, anders. Jack Kok, uh, Piet Koper. Ja, en, uh, en okay, dus die, die, ons, die gaan ons vertellen uh, ja, uh, uh, wat er in die 60 jaar is gebeurd. Daarna heb ik een verslag gemaakt van uh, het Zandvoorts koor. Uh, ja, Zang, ja, klopt. En uh, die uh, repeteren uh, met deze temperaturen lekker buiten op het, uh, op het plein bij, uh, bij de Blauwe Tram. LDC, ja. Ik, heb, ik ben er zelf nog even geweest. Want jij was toen al weg. Ik was toen al weg. Toen maar het was, uh, gemaakt. Ik heb, was uh, uh, erg gezellig, moet ik zeggen. Het was erg gezellig ja. en uh, was ook heel leuk. Ja, het leuk. bijzonder leuk, ja. leuk. En, en goed. Goede stem, allemaal hoor. En goede Prachtig. stemmen, zeker. Ja, zeker. Er ja, zit talent tussen? Ja, zal ik even zeggen wat we nu twee uur wat nog gaan hebben. Twee uur. Ik hoop dat, dat, dat, dat blijft blijven. Ja. Uh, gaan we praten als het <laughs> goed is met Morris en Thijs Zwiers. Dat zijn uh, zeer talentvolle Judoka's. En uh, nou ja, ze hebben uh, een Dag Morris. Of Dag Thijs heeft zilver gewonnen. Op het Tijn Thijs heeft zilver gewonnen. Ja, op het Europees ja. Jeugd-Olympisch Festival. En Morris is, wel, uh, is zevende geworden. En morgen is het, het zevendig. Het is een tweeling. Ja, ze zijn allebei zestien. 16, 16. Ja, en ze zijn uh, opgeleid door uh, Marcel van Schoen. Ja, Ja, nee, daar gaan we het zeker over hebben. Daar toch? gaan we het zeker over hebben. Nou, wij hebben ook nog gewandeld uh, gisteren met uh, uh, wethouder De Kloet... en burgemeester Molenburg door uh, de, de Kerkstraat. En zijn uh, kermers opgegaan. Ja. We zijn nergens hier geweest. Ik geloof de nee. uh, burgemeester en de wethouder ook niet. Maar, <laughs> nee. ja. maar in ieder geval, we hebben uh, daar gesproken over... Uh, Zeg maar de organisatie en wat er allemaal uh, gaat komen en wat Precies. er allemaal veranderd is. Nou, we blijven in uh, circuitsferen daarna. Want uh, als dat goed is, komt Erik Weijers uh, langs. Dat is uh, Die kennen wij. Chief Sporting Officer. Ja. Ja, dat is de Engelse vertaling, maar kun jij het vertalen? Ja. Chef, sportofficier. <laughs> nou, in ieder geval, hij uh, bepaalt een beetje wat er allemaal op het uh, circuit rijdt. Precies. En, uh, en maar niet lang, dan, niet lang meer, hè? Uh, hij gaat dan een uh, afscheid aankondigen, ja, ja, ja, eind ja, ja. 2026. Dus ja. uh, daar is hij wel redelijk vroeg mee. Ja. Nou, ik dacht ik 31 jaar. Nou, dat zijn een, een beetje het onderwerpen die we gaan uh, behandelen allemaal. Uh, het lijkt mij een leuke uitzending worden. Uh, het lijkt mij ook. Het wordt voor zelf twaalf uur. Het wordt voor zelf twaalf uur. Maja, jij hebt natuurlijk uh, uiteraard weer hele leuke muziek ik uitgezocht. Ik heb uh, Freddy Aguilier He met Anax. Is het is geen herrie, hè? Hoop nee, ik. nee, het is geen herrie. Ja, uh, nee. Maya, het luidt ja, Vorige week heb jij, daarom hoorde ik opeens, enorme herrie. Nee. Ja, ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Nou, ik laten ik we nu zo. rustig beginnen. We gaan het <laughs> horen. Akkoord. Ja. Silangka sa mundong ito, tua ng kingtua nang magulong mo, katang kamay nilang 'yong tatay mo, di malaman ang gagawin. Nabustang pati pagtu. Sa gabi na kukuyat ang iyong nanay Sa pagtimla ng gatas mo At sa umaga na may talong ka iyong amang tuwang tuwa sa'yo Ngayon nga ay malaki ka na King Malaya die man sila paaya ko lang kaga ko. Ik hou nga ipik lang ang iyong pulo. A tang paio ni lai sinuanto. Itisip na ang kanilang pinagamay para sa Katang da mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan wat anglandas moe naaligou, die gauw ay nalolong sa masamang visyo. At ang unang mo nilapitan ang yung inang lumulua at ang tanong, anak ba't ka nagkaganyan? Ik lang loop de diep moe naar paardjes. Alsie sie sie, jij zit in moe. de Zij zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, Nou, dit, dit was geen wilde uh, muziek. Uh. Het was geen wilde muziek. Heerlijke en, uh, muziek om uh, ja, het erin dit. te komen. Hè. Zo, kan je, zo kan je lekker beginnen. Zeker, zeker. Uh, goed, we gaan onze, beginnen met ons eerste onderwerp. En als het goed is, hebben we Fokkelien Rendkens aan de telefoon. Ja, zeker. Klopt dat? Goedemorgen. Goedemorgen. En Fokkelien is directeur van het Stanford uh, Museum. Ja, directeur van het Stanford Museum. Welkom in uh, onze uitzending. Uh, want je, je bent eigenlijk uh, kort geleden begonnen hè, bij het Stanford Museum. Ja, Drieënhalve maand, ja. Ja, Als ja. opvolger van uh, Aurelie R R Rue. Ja, uh, Zij is eigenlijk maar uh, twee, twee maanden geweest, drie maanden. Nee, hebben dus ze op één... Uh, langer. Ja, ietsje langer, maar uh, uh, zij is opeens vertrokken. Uh, nee, nee, jij, ik denk niet dat jij kunt zeggen waarom dat was, maar... Nee, nee, nee, ik zou haar begeleiden, dus vandaar dat ik er ook... In het gat gesprongen bent toen ze... Oh, op die manier, ja. Ja. ja. Nou, we gaan het zo hebben over de, de vrijwilligers hè? jullie zoeken bij het Saans Museum. In ja. verband met de grote verhuizing uh, gaat er komen. Nou, daar gaan we het zo even over hebben. Maar ik wil even over jouw verleden hebben. Ja. Uh, ik heb begrepen dat jij bij het Saans Museum uh, hebt gewerkt. Ja, ja. En. Ja. Uh, pardon, ja. Ja, daar heb je in 2014 afscheid genomen, klopt dat? Ja. Dat klopt, toen was ik gepensioneerd. Ja, okay. oh, toen was ik gepensioneerd, oké. Okay. Ja, ja, ja, nu 77, dus ik begin weer een hele nieuwe carrière. Ja, nou, hartstikke <laughs> goed. Is het is leuk om er in Sanford te doen natuurlijk. Hè. <laughs> ja, ja. En uh, nee, dat staatsmuseum, Museum, uh, uh, ik heb ergens gelezen dat jij on on onder jouw bewind... is dat bezoekersaantallen zijn opgelopen van 17.000 naar 50.000. Nee, 100.000 is het. 100.000 zelfs, ja, kijk eens ja, ja. aan. Zeg. Ja, ja. Nou, daar heb je ook de ridderorde voor gekregen destijds, klopt ja. dat? klopt dat, dat was ja, leuk klopt. natuurlijk hè dat ja, uh, dat... Het, ja een verrassing was dat ja. dat was bij mijn afscheid ook ja, ja. inderdaad ja, ja, ja, ja. Ja, Kom je ook uit Zaanland nee nee nee nee nee ik kom uh, uit uh, Horen. oké okay. dat ja. wel een be wel, beetje wel, wel in wel de wel Noord ja precies Holland, ja. maar altijd in de museumwereld uh, gewerkt uh, voor ja Groen? ik ben uh, ik ben begonnen in 1983 in het Zouderzeemuseum. oh in Den dus, ja het buitenmuseum was toen geopend uh -huh. met en uh, daar ben ik toen begonnen. Ik kom uit het onderwijs, uh, docent, handvaardigheid en textiel. Dus ik dacht, kom, laten we uh, deze mevrouw uh, aanstellen... voor participatieprojecten en tentoonstellingen. Alles wat met het publiek te maken had. Dus ik heb daar heel veel activiteiten ontwikkeld. En kleine Leuk. tentoonstellingen en ook de anseneringen in de huisjes gemaakt. Okay. Dus 17 jaar... Uh, Hoofdpresentatie Educatie. Zandvoort. En hoe, hoe, hoe ben je bij het Zandvoortsmuseum Museum terechtgekomen? Nou, uh, bij het Zandvoortsmuseum. Museum. Mm -hmm. dat, uh, uh, Peter van Delft, die kende ik uit, uh, uit het Zaanse. Mm -hmm. Hij was directeur van de, de Zaanse Schans en ik directeur van het Zaanse Museum. En hij wist dat ik in Haarlem was komen wonen. En uh, nou, hij wist ook dat ik uh, in Katwijk een herinrichtingsplan uh, had gemaakt. Mm. En uh, omdat ook het uh, Zandvoorts Museum voor een transitie uh, uh, ja, voor de deur stond, uh, had hij al mij gepolst een keer van zou je ons ook kunnen helpen. Vandaar dat ik ook Aurelie zou begeleiden in die hele oh, exercitie ja. Naar, ja. Uh, naar het grote gebouw. Dus vandaar. Oké, okay, wat, wat vond je van het Museum? Het is natuurlijk een uh, prachtige plek in het dorp uh, bij ons. Um, het het, ja, het is... oude of het nieuwe? Nou, het oude eigenlijk, want uh, daar ben je uh, eerst gaan kijken natuurlijk. Ja, ja, ja. ja je kent het waarschijnlijk ook ja, wel, neem ik aan. al, Ja, ja, ja, ja nee, nee ja, het is natuurlijk een heel hele ja, warme, ja, warme locatie... Ik vind het persoonlijk... ja, ik ben geen zandvoorder... maar ik vind het persoonlijk wel op een achterafje. heb uh -huh, ik uh -huh. gezegd. Maar het gebouw is natuurlijk echt mooi. Uh, ik, is het is niet een gemeentemonument... maar in ieder geval... Uh, ik vind het heel stijlvol. Ja. En, uh, en het heeft ook een historie... dus dat uh -huh. is ook wel erg, uh, erg mooi. Maar goed... Uh, ik vind deze, deze... stap naar dat nieuwe museum... vind ik echt muziaal gezien... Heel interessant. Ja, het is een prachtig, ja. prachtig gebouw, he? dat oude 6 gebouw Ja, ja. Want ja, dat, dat museum ja. kende je waarschijnlijk ook wel, he? neem ik aan. Ja, daar ben ik ook geweest, ja. ja. Ja, dat ben ik ook geweest. En ja, dat voldoet aan alle eisen... Mm -hmm. waardoor ook het uh, Zandvoorts Museum... echt uh, meer kan bieden dan wat het in het oude uh, museum kon. Wat, uh, dus je kan ook even verder kijken en wat... wat uh, want het is beveiligd en uh -huh. het is uh, klimaattechnisch interessant. Dus je kunt ook uh, uh, bruikleden aanvragen van musea die daar uh, eisen ja. aan stellen. Ja, ja. Nou, de huidige bezoekersaantallen van het Museum, dat schommelt rond de 6.000, volgens mij. Ja. En dat wil je naar, ook naar 50.000. Uh, nou, <laughs> Dat zou mooi zijn, hè? <laughs> nou, ja... In ieder geval wordt het, wordt het zeker meer, want we gaan allemaal ook projecten doen met de Zandvoorter zelf, mm -hmm. participatieprojecten en veel met de scholen. Dus ik denk dat het draagvlak ook wel groot uh, zal gaan worden, waardoor er ook veel meer mensen komen. En ja, het zit er gewoon, uh, het zit op een locatie waar je langs loopt en nieuwsgierig van wordt. Mm. Dus ik denk dat de loper ook wel echt in gaat komen. Mm -hmm. En... en, en dan, ja. Je zei net al iets hè, wat, je, wat jullie wilden doen met, met scholen, uh, ja. samenwerken, etc. Uh, kun je verder nog een tip van de sluier oplichten, wat, wat, wat je van ja, plan bent? Nou ja, ja we, hebben, we, hebben, we hebben kunstenaars uitgenodigd om sculptures uh, uh, te tonen. Dus we hebben echt, en we hebben ook het Amsterdam Museum uitgenodigd om kunst bij ons te laten logeren, zoals dat heet, kunstlogies. Mm -hmm. Ik vond het zelf wel een mooi woord. Want dat past helemaal bij de badplaats. Iedereen ja. logeert daar. Dus, ja. dus, dus uh, ook schilderijen komen logeren. En um, dus die, die komen er een aantal. Waar ook een Zandvoortse kerkje op staat. Bijvoorbeeld. Okay, ah. dus dat En we gaan inderdaad met, met organisaties aan de slag om participatieprojecten te ontwikkelen. En de eerste is op basis van oude verenigingen. En dat past natuurlijk helemaal mooi ook in een schoolprogramma. Dus. Ik heb net een schoolprogramma gemaakt en, uh, en die gaan we gratis aanbieden aan de scholen als kennismaking van deze projecten. Leuk, Leuk. Gisteren ja. gister is de open dag geweest hè, voor de vrijwilligers. Is dat nee, dat is zo, nee, dat is zo. dat is vandaag. Uh, oh, dat is zo. Ja, dat begint nog vanmiddag. Oh, natuurlijk, uh. ja. Sorry. Ja, ga dat gaat goed verlopen, laat ik je <laughs> ja, dat zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, uh, ja de, de verhuizing op zich is nog een, uh, nog een hele klus, hè, waarschijnlijk. Nou ja, um, ik denk het niet. Ik nee, toch niet? niet? Nee, oh. nee, nee. De voorbereidingen zijn uh, groots en meeslepend, mm -hmm. kan ik wel zeggen. En uh, alles is, uh, is uh, bijna... Ik had nooit gedacht dat we in zo'n korte tijd het voor elkaar kregen. Maar er is een gigantisch team aan de slag. En, en er is een sfeer van heb ik jou daar. Uh, en we gaan het gewoon redden. En ja. uh, de collectie die... Uh, we kunnen niet alles in één keer verhuizen, maar in ieder geval de presentatie is zodanig dat hij zo goed als af is. Ja, maar die collectie die nu in het oude museum is, uh, die veel natuurlijk met, met zon voor te maken heeft, die blijft wel bestaan. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. die gaat mee. Die ja, die gaat mee, maar ik bedoel, ja, die, die komt in het nieuwe museum ook uh, weer ja, naar ja, voren, ja, neem ik zeker. aan. Nou, veel meer collectie kun je zien, want we hebben. Zoals van die verenigingen hebben we heel veel in de collectie. En dat wordt ook getoond. En we hebben een heel groot... Uh, dat, wordt, dat wordt een permanente presentatie over... Uh, met de collectie dan. Uh, over het Vistersdorp naar uh, Badplaat. Ja, dus ja. 200 jaar Badplaat. Ja, absoluut. Dat nou, gaat dat uh, groot, nog, nog groot worden. Ja, en dat slaat heel mooi aan bij wat de gemeente gaat, gaat doen volgend jaar. Dus dat ja. is echt... Uh, dat is 1 en 1 is 3. Uiteraard, zeggen. Ja, ja. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie nodig? Uh, nou, ik zou zeggen uh, tien. Oké. Okay. Want we gaan. Uh, want dat is natuurlijk ook wel even een. Uh, we gaan echt nu open van dinsdag tot en met zondag. Mm -hmm. En van, van tien tot vijf. Dus we hebben echt heel veel mensen nodig en. Ja, vroeg, of nu is het woensdag uh, tot en met zondag. Dus we gaan één dag extra open en wat langer. Dus, dus de, de, de planning moet echt goed, de roosters moeten goed uh, gedaan worden. En ja, we hebben echt twee mensen nodig, omdat er ook met, uh, met de kassa is. Dus we, we kunnen het niet met één medewerker. Tweeën. Ja, plus, ja, plus nog de horeca, hè, want dat wordt natuurlijk plus ook uh, de horeca, heel ja, gedoe. Ja. Er zijn nou. ook vrijwilligers voor nodig. Ja, nee, dat, dat, is, dat, dat zit allemaal in dat ene pakket. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, de gemeenteraad uh, was positief, hè. Die hebben natuurlijk geld beschikbaar gesteld. Voor het, ja, en, heel en, fijn. En ja. voor de verhuizing, gevolgd naar ja, 175.000. Ja. Plus een ja. extra, uh, zeg maar, subsidie, hè jaarlijks. Er waren nog wel wat, uh, wat stemmen die zeiden van... nou, de, de, de huidige, sommige huidige uh, vrijwilligers die waren het niet helemaal... Uh, die zagen dat niet helemaal zitten, maar goed... Uh, ik denk dat het grote meerderheid wel, neem ik aan. Nou, ik heb ze allemaal rondgeleid... en verteld wat er allemaal kan en gaat gebeuren. Mm. En ik, ik heb alleen maar hele positieve... ...mensen gezien die er echt zin in hebben. Ja, leuk, leuk, dus leuk. Dat is, wel, ja, dat is wel heel fijn. Ja. Dat is echt heel fijn. Wanneer, wanneer is de, de opening uh, gepland? 19 is het de officiële op 20 september gaat het museum open. 20 september gaat het museum open. 20 september is er dan ook een open dag. Ja. Mm -hmm. Dan kun je kijken. Oh, leuk. Ik hoop niet dat iedereen dan één keer komt kijken... ...en daarna nooit meer. Hm. Want, uh, maar er zijn ook heel veel wisselingen... Dus, uh, je mist altijd, als je niet meer komt, mis je toch iets. Ja. Dus, uh, ja. de, lo de loop komt erin. Ja. Ik weet het zeker. Dus de komende tien jaar, Vogelien, blijf jij dit doen? Hier bij... <laughs> <laughs> ja, precies. Ja. Ja, ja, dan moet je maar kijken hoe het, ja, het... is. Ja. Wat, wat gaat het kosten om erin te komen? 11,50 heb je de museumkaart. Ja. Uh, dan, dan moet je een museumkaart kopen. Dat kun mm -hmm. je daar gratis in. Oké. Okay, maar goed, het ja. zijn wel iets hogere prijzen dan, dan ze nu hanteren. Maar goed. Ja, uh, nou, het is marktcomfort. Marktcomfort, laten we het zo ja, noemen. Ja. Ja. Ja. ja. ja, nee. Maar uh, daar, krijg je, daar krijg je ook wel wat voor natuurlijk, hè? Ja, nee, zeker. Want je, je kan ook uh, in het atelier van alles ja. doen en uh, ja. nee en en de grote, de mooie ronde. Uh, de 360 graden ja, presentatie. Ja, dat was uh, geweldig. Uh, bij het vorige museum ja. Ik heb je dat toen ja. gezien. Dat was ja, ja, prachtig uit. helemaal opgeknapt. En die, die draait ook uh, ja. op volle toer ja. straks. Dus het is echt... Uh, en weet je wat ook heel erg leuk is? Dat als je uh, de Ronde Zaal... het Forum uh, gaat verhuren... Mm -hmm. dan begint iedere vergadering... of bijeenkomst... Begin, beginnen we gewoon met deze film. En daarna is pas de... Ja. En nou ja, dat is natuurlijk uniek en ja. uh, en we hopen daar een leuk verdienmodel mee. Uh, ja, dat kan te natuurlijk altijd. En wat, wat ja. voor film is dat? Dat is een 360 graden film over, over Zandvoort. Over, okay. over geschiedenis van Zandvoort, ja, hè? De ja. opkomst van de badplaats en dat soort dingen neem ik ja. Aan. Ja. Heb jij hem gezien Hans? Ja, ik, ik heb hem op... niet gezien, maar ik kan hem zo uittekening, eigenlijk. He? Ja, er zijn zoveel, mooie, mooie oude beelden van, van, van ja, die tijd. Dus, uh, dat, ja, en dat... daar gaat natuurlijk ook het verhaal die permanente presentatie in. In de grote zaal gaat het daar Uiteraard. ook over. Dus het gaat echt zoomen met elkaar. Ja, wat, wat gaat er met het oude pand gebeuren? Geen idee. Nee, dat zijn ze nee, nog nee. aan het uh, bekijken. En, uh, misschien gaat er we. ja. we wel heen, je weet het niet. Dat zou leuk zijn. Ja, nou, dat ik, zou kunnen. Ik dacht dat er een heel horecaplein zou komen. Oh, oké. Okay. Ook leuk. Dat is ja, hoor. ook leuk, ook gezellig. Eén grote ras, helemaal, helemaal top. Wel ja, er we zijn er nog niet. In <laughs> nee, de, dat, van, is, waar, dat is waar, dat is waar. En uh, nou, de, de mensen kunnen dus vanmiddag heen, vanaf hoe laat is dat, uh, Fockelin? Nou, ze moet, ja, dat is vanaf één uur. Vanaf één uur? Ja. En iedereen die uh, graag uh, als vrijwilliger bij het Sohn Museum ja, zou ja. willen... Uh, ja, en het is 3,5 uur per, per dag. Oké. Okay. Uh, maar uh, ook als je maar... Uh, ook als je maar drieënhalf of zeven uur wil, dan kan het ook Ja, geluk. per maand of per week. Ja, het is ja. allemaal aan jezelf om, uh, om dat in te vullen. Ja, dat is leuk. En, uh, ja. Dus dat is ook, uh, het is ook... En het is je, je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tuurlijk, dat nee, is de ook de... waar, ja zeker. Nee, het is en, een uh, belangrijk iets. We moeten toch als, uh, als zandvoorters moeten we toch het museum uh, in de lucht houden. Ja, dus ja, we moeten ja. ook met elkaar zorgen dat we zeker. het open houden en... en uh, en Zandvoort presenteren. Wat, wat, wat, wat mij is opgevallen, dat het fantastische verhalen heeft. Uh -huh, is toch zo, ja, natuurlijk. Ja, en dat is voor de toerist ook altijd ja. zo goed. Ja. Ja. En ik moet je zeggen, we hebben alles ook in het Engels en in het Duits. Dus het is ook voor de toeristen heel interessant om langs te komen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat. En uh, ik ja. wens je uh, uh, en het Soms Museum. heel veel succes vanmiddag. Ja, dank je. Dat er een hoop en... mensen mogen komen. Dat er een hoop ja. uh, vrijwilligers uh, blijven hangen, zeg maar. En we spreken ja, dat... elkaar. Maar natuurlijk Dat is een nog een, een keer. Ja, zeker. Nou, we komen elkaar absoluut nog wel tegen. We spreken ja. elkaar nog. Ja. Ik zou, zou zeggen nog een heel goed weekend. en Hartelijk dank ja. voor je bijdrage. En jullie succes. Dankjewel, Pauline. Okay, Dankjewel. Bye-bye. Dag Dag. En een stukje muziek van Marja. Ja. That Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. FM, ja, en uh, nou... Uh, leuk stukje muziek. Uh, leuk stukje muziek. Ik, ik hoop niet dat onze luisteraars in slaap zijn gedommeld, maar... <laughs> <laughs> bij, niet. Waar hebben we naar geluisterd, uh, Maya? Ja, Christina Perry met 1000 Oh, natuurlijk, ja. ja, ja. Oké, okay, we gaan <laughs> verder met ons uh, tweede onderwerp. En dat is het uh, 60-jarig bestaan van de Lions, de basketbalclub. Wie, ja. wie kent het niet? Uh, bij ons zijn aangeschoven Jack Kok, Piet Koper en Thea Draaier. Allemaal welkom. Uh, nee. Ik neem aan het hele bestuur, of ziet nee, dat fout? Nee, nee, nee, alleen Jack. Oh, Jack is uh, voorzitter, of niet? Ja, ad interim. Ad interim. Ja, dat ja. wordt al heel lang <laughs> Nieuwe Ja, Dat me. is niet zo. <laughs> Hebben we ook nog een keer over gesproken, Thea? Ja, Weet nee. je nog? <laughs> dus, uh, maar in nee. ieder geval, en, en, en wat doe jij dan op dit moment, Thea? Ik met... Ben, uh, op dit moment ben ik uh, een van de mensen die het jubileum organiseert. Oké. Okay. Uh... Want je bent oud-voorzitter natuurlijk, hè, toch? Zeker. En, en ik ben vooral enthousiast volkingbasketballer ja. bij de vereniging. Nog. Oké, okay. nog steeds, ja. ja maar... Zeker, ja. Houden ja. zo, hè. Ja. En uh, nou, Piet, die uh, ja, loopt al volgens mij al 60 jaar mee zo'n beetje? Ja. Ja? Het lopen gaat steeds moeilijker, maar... <laughs> ja. Maar echt 60 jaar? Sinds 1965? Begin. Ja, vanaf het begin. Jeetje. Met, uh, nou, ik weet wel, al, uh, Ron Schouten. De, ja, ja, Ron Schouten, ja. ja. ja. Rolf Ketouw en uh, Rabbel, hoe heet het, uh, van uh, Schuiten. Uh -huh. Ja. En heeft trouwens niks te maken met die Rabbel van de kroeg. Uh, hoe die ander nou Rabbel kon, weet ik niet. Die Rabbel was dan een bijnaam voor Schuiten, Rob Schuiten. Ja, ja. Die was dan penningmeester. En Rolf Katao was secretaris. Daar ben ik nog naar op zoek geweest, maar een aantal... Uh, via Facebook een aantal roerige katoos aangeschreven, maar niks gehoord. Dus, uh, en of die nog leeft, weet ik niet. De nee. andere twee zijn inmiddels overleden. Ja. Dat waren de, de oprichters zeg maar, van maar. Ja, ja, nou ja, dat is een roerige geschiedenis geweest. Uh, uh, ja, zeker. Met, met de Eredivisie, basketbal zo. daar kunnen ja. het zo nog wel even over hebben. Théa, jij uh, hebt je voornamelijk op uh, zeg maar, het jubileumfeest uh, uh, gericht nu. Uh, wat kunnen we dan verwachten dan, uh, de komende... Ja, 6, september. 6 september. 6 september is, ja, is ja. de dag, zeg maar, maar um, wij denken dat we een hele leuke dag hebben... waar we ook echt iedereen in Zandvoort ook van harte voor uitnodigen. We hebben echt een hele grote diversiteit aan, uh, aan, aan aanbod. We beginnen morgen om tien uur voor de kleintjes van Zandvoort, van 6 tot 12. Die krijgen daar een hele leuke, ja, zeg maar, soort basketbalclinic. Die kunnen hun skills, um, ja. nou ja, alles oefenen... En uh, dat uh, heeft Jack uh, geregeld. Dat is eigenlijk de derde in de serie. Uh -huh. dus, uh, daar is er veel enthousiasme voor, voor jongeren? Nou, of bij jongeren? Die, die groep. Ja, de laatste keer was het, uh, was het uh, prima. Ja? Dus dat ja. Uh, was wel een schot in de roos. Leuk. En dat doen we samen met uh, sportservice. Uh, in de blauwe tram zit sportservice. Ja, ik ben, ik ben er, er toen nog sport even bij geweest. Het was, was druk, hè? Het was mooi. mooie. Ja, het ja, dus is uh, dus een hele goede combi. Ja. En we proberen natuurlijk ook daardoor... ...die jeugdinstand te bereiken, vooral via de scholen. Ja. Dus we ja. hebben clinics gegeven op de scholen... ...met behulp van 3Unite, uh, van de 3 tegen 3... ...dat landelijk heel bekend is. Hè. Dus, uh, en dat is uh, best wel aangeslagen. Ja, want ik heb uh, een schoolbasketbaltoernooi geweest... ...dat dus hebben we elkaar nog gezien. Ja. Uh, en dat was erg uh, positief. Iedereen was positief eigenlijk. Hè, ja, over ook de, op met een nieuwe Met die 3x3, uh, ja. Uh, ja. Ja, dat is ja, leuk. Ja. Ja. Dus dat uh, gaan we nog evalueren... Maar ik denk wel dat dat uh, ja. het gaat worden ook voor de komende jaren. Ja, Begrijp ik. Ja. Even terug op het, uh, het, het, het programma. Uh, om half twaalf hebben jullie het, het inspelen en uh, de centrale warming up. Ja, dat doen we nadat de kleintjes uh, de, de zaal gehad hebben, zeg maar. En daarna? En dan hebben we twee soorten toernooien. Mm -hmm. We hebben op één veld hebben we een het gewone basketbal familie en vrienden toernooi. Daar nodigen we oudleden, iedereen die gebasketbald heeft, maar ook mensen die nog nooit gebasketbald hebben. Die denken, nou, dat is leuk, ik doe mee. Dus dat is, is ook het karakter ja. van de dag, het is heel sportief. Dat doen we op het ene veld. En op het andere veld hebben we een walking walkingbasketbaltoernooi. Daar zijn Piet en ik uh, in actie. En wat, okay. is, wat is dat? <laughs> dat is walking basketbal, dat uh, zijn we zes jaar geleden begonnen. Dat is eigenlijk het basketballen zonder rennen en springen. Je mag okay. niet rennen en niet springen. Dus wat Piet net zegt, lopen gaat steeds lastiger. Nou, ik kan je vertellen ik zie dat hem elke week niet. in de halde gaat volgens mij prima met Piet kun uh, je nog bijhouden Piet? Ja, nou bijhouden kan er redelijk achteraan lopen. Ja, nou ja. En dat gaat erom dat je ze erin schiet gewoon, hè? Dus, ja, daar ben je blijf, natuurlijk heel goed het in. Ja, dat is een spelletje. Ja, daarom. Alleen ja, het fysieke is er. Uh, ja, een beetje. Maar na 60 jaar ben je er natuurlijk heel goed in. Nou ja. Ja, nou, dat is is wel door. hoor. Een ja? beetje ja. bescheiden. Maar ja. Ja. Ja. Het gaat allemaal nog. Ik weet ook hoe het ding eruit ziet. Ja, ja, ja. Het gaat allemaal zo nog. Ja. Hoeveel leden heeft uh, de club nu op dit moment, Jack? Nou, het schommelt rond uh, de 60-65. Oké, want het was lastig, lastig, lastig op, op ja. een gegeven moment. Ja, ja. Ja. Te veel teveel uh, concurrentie van het hockey, ja. voetbal, Klopt. judo, de dance academy. Ja. Ja. En als je daarna nog iemand... Uh, wil benaderen van komt mm -hmm. baas, wel, kom baas bij ons? Dan wordt het eigenlijk voor de ouders of te veel. Er ja. moeten keuzes gemaakt worden. Uh -huh. En we zijn natuurlijk nu uh, begin dit jaar gestart met een plan van aanpak... om te kijken hoe we meer structuur kunnen aanbrengen, ook in de vereniging. En uh, ja, dat heeft natuurlijk tijd nodig. Ja. Ook met behulp van een uh, externe coördinator begeleider. En dan samen met de sportservice hier proberen ja. we echt een plan, een uh -huh. aanpak zo te maken... dat we eigenlijk ook uh, in de toekomst meer de scholen gaan met, proberen klinics te geven op de scholen. Ook maar vanaf een jongere leeftijd. Ja. Want dat was eigenlijk gebaseerd op groep 7, 8. Maar nu willen we ook naar groep hm. 4, 5, 6. En okay. kijken om, hoe eerder ze ja, natuurlijk ja. met basissballen in aanraking komen hoe groter de kans is dat dat blijft uh, hangen. En, dat, en, en blijft. dat ze niet naar de hockey uh, ja. rennen. <laughs> je moet ja. het vak hebben voor dus het ze Precies, ja. Ja. want uh, je ja. nee, ziet gewoon is waar. dat, we hebben ook meisjes en jongens van hockey, je ziet gewoon die hebben balgevoel, ja. dus die willen we echt heel graag mm -hmm. erbij hebben, maar ja, je kan ja, je moet kiezen. Ja, ja, ja. ja. En ik neem aan uh, dat er s'avonds nog een enorm uh, feest uh, losbarst Ja, ja, we hebben, we hebben echt een volle dag. Want, en we hopen natuurlijk ook uh, veel jeugd. Ja, ja maar om even, uh, zal ik hem even helemaal aflopen? Uh, voor het mij uh, mag ik. Want dan hebben uh, we hem. ja we, we in het programma. Nou, Thea, om, twee, om twee uur uh, uh, pauze met spektakelclinic. Ja. Is, is, is dat is uh, drie tegen drie van dezelfde juni. Okay, dus okay. die komen en die doen een hele interactieve... Uh, ja, achter spektakel. Uh, we hebben een centrale pauze in uh -huh. de twee toernooien. Ja. Dat mensen ook daar uh, kennis mee maken. En dan om vier uur uh, het einde van het toernooi in de finale King of the Ring. Ja, nou King of the Ring, daar dat kan iedereen aan meedoen die in de hal is. Dat gaan we netjes verdelen. King of the Ring vinden wij zelfs met walking basketbal. Ik denk al wordt woord op vinden we dat nog steeds leuk. Mm -hmm. Dan moet je degene die voor je staat, moet je eruit Echt schieten met oh, ja. vrije horven ja, ja. gooien. Nou, daar maken we. Uh, ik, dat is altijd heel leuk. En de prijsverdreiging uh, die erbij hoort. Ja, en dan oh. hebben we een moment. En dan uh, wordt, schakelen we eigenlijk daarna direct over. Dat is ook een beetje het geschiedenismoment. En dan kom, komen er uh, nog drie wedstrijden achterna waarbij de één, nou, de meeste publiek uh, trekt, en daar spelen echt namen uh, tegen elkaar die uh, uit, echt uit, uit het verleden Die ertoe noemd, ja. Ja. ja. En uh, dat, wordt, dat is altijd een spektakel eigenlijk. En ah. uh, daarna spelen we nog vriendenteams. Okay. Maar tegelijkertijd gaan we dan ook langzaam naar de barbecue. We hebben een barbecue uh, en dan uh, hebben we een feestje. Nou, hartstikke goed. dus over uh, drie weken, hè? Dus Vandaag over drie weken. Vandaag over drie weken, ja. Hè? Ja, ja. ja. Nou, we hadden het net al even over uh, Piet. Uh, jij bent er vanaf het begin bij zo'n beetje. Uh, ja, die jaren zeventig, die waren legendarisch. Hè? Want de ja. oudere Sonfurs, die kennen het allemaal nog wel. Dat met mass Energy Stars en ja. Typsos uh, ja. ja. Lions. Ja. Ja. lions, ja. lions. En Vic uh, ja. ja. bartolomie en al die Amerikanen. Die ja, hadden. dat filmen. waren de later Amerikanen. Dan. Oh, dat waren de later Amerikanen. Ja, dat de later. En dat waren ook, de, naar mijn idee, de enige twee blanke Amerikanen die we gehad hebben. Klopt, ja. En de rest hebben we allemaal donkere atleten gehad. Het ja. begon met ja. Elmer Lee. Nee, nee, die kwam Toch? weer later. Oh, die kwam... Het begon met, <laughs> die ik... uh, hoe heet die ook alweer, die kwam van flamingo's over. Dat was de eerste donkere, die we hadden. Dat was Willie Carson volgens mij. Ja, dat is ook okay. die, die, uh, die kwam dan bij flamingo's niet meer ja, op de bak. Ja. En die kwam dan naar ons weer mee. En toen hebben we op een gegeven moment, voor uh, even ons schouten. Op een of andere manier niet voor elkaar gekregen dat die... Uh, uh, niet Bobby Bissend, maar die Mike Childress, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, die kwam Komt. toen, uh, ja. toen die, die moest ook meespelen in de wedstrijd tegen Astu volgens mij, en die heeft rond van het vliegveld afgehaald, onderweg <laughs> heeft hij zich omgekleed en die is toen gelijk meespelen. Oh, yeah? <laughs> maar dat was een, ja, voor, voor toen de tijd was dat een, een, een, ja, een wereldwonder, een donkere keer yeah. niet zo'n hele, hele brede maar zo'n hele lange, ik geloof of <laughs> zo. maar in vergelijking met de Nederlandse houten poppen dat <laughs> Als je ja. dan een Pieter van Tijl nam of uh, die andere met die snor, hoe heet die ook? Lorbach. waren ook lange kerels. Ja. Maar die, uh, dat waren net houten Klaassen. En ja. als je, dan, dan zag je die, uh, die Childers. Dus dat was echt een, echt een atleet. Ja. Moest er voor betaald worden voor die mensen? Uh, dat zal ongetwijfeld. Ja. Alleen Zeker. toen in die tijd zat ik niet in het bestuur. Dus daar, uh, daar is ongetwijfeld voor betaald. Want ja, ik denk dat het een beetje buiten de, de, de club omging. Sporten, met, met, het, er waren wat mensen die daar geld in staken, dacht ik maar. Me... Dat zijn die sponsors. Ja. En, ja. Energiestars, ja. Typezo's. En uh, wij waren de, de, onze eerste sponsor heette reisbureau... Raad en Daad? Nee. Mm. Oh, Raad en Daad had je ja, volgens mij ook nog De, magt de, magt de magneet. De magneet, vrouw. De sponsor. De okay. ah. allereerste sponsor. Maar ja, ik kan me herinneren dat die, die sport al die peilden uit. Zeker in ja. die wedstrijden uh, ja. tegen Lady ja, van, de van de de de Ja, Dat is betaald worden zelfs entree. Ja, zeker. Ja, ja. Het was uh, geweldig. Uh, het, ja, was de, uh, geweldig. Uh, het was altijd de schrijven hoor. Dat vond ik mooi. Ja, het was de familie Termes toch? Uh, nee, die kwam daarna. Oh, uh, Jan, oom oh, Jan, nee, Om Jan, Jan ja. nee, die kwam daarna de, voor als uh, gecertificeerd pijnruim. Uh. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, het waren mooie tijden. Ja, ja zeker toen moest het tijden. eigenlijk al een uh, ja. beetje naar de knoppen. Uh -huh. ja. Ja. Ja. Ja. Het is het eigenlijk net zo hard weer gedaald als ja. dat het opgekomen is. Maar, ja. maar het waren uh, legendarische wedstrijden. Ja. ja, zeker, zeker. Ja, absoluut. Ik was daar ook bij. En dat was echt uh, op het scherp van de snijden Dat was in de tijd wel. dat uh, Mart Smeet ja, Mar ja, ja, nog uh, basketbalde, denk ik. Mart ja, die, ja. ja, die speelde toen ook bij Flamingos. We hebben nog foto's van ja. Ja. Frank Tekens, de de de in 68, denk ik. Ja, dat kun daar gaan, hè? Met Lions. Ja, we ja. speelden Mart Smeets ja. Mar inderdaad ja. ook. Het is de bedoeling dat jullie weer hier het business gaan, heb ik begrepen? Nee. dat gaat niet gebeuren waarschijnlijk. gaat snel meer gebeuren. Maar op dit niveau. Tweede divisie, eerste divisie dan met heren. Ja, ja, ja. Dat zou ja. al mooi zijn. Ja. Want het valt niet mee om nee, iedereen, die baas te ja. naast hun gewone ja. baan. Ja. Het is al moeilijk om die gasten mm -hmm. voldoende te kunnen laten trainen. Ja. Ja. Dus we proberen wel meer aansluiting vanuit de jeugd richting heren 1 te bewerkstelligen. Mm -hmm. Dus dat is onze Prio 1 op dit moment. Ja. Ja. Nou, Prio uh, 2 Moet nou, is ook Prio. We moeten de groep hebben en die hebben we juist nee. niet. Hè? Nee. En Prio oh, 1 is nu ook uh, een, een mooie, mooie dag op 6 september. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja. Uh, iedereen kan komen neem ik aan. En, uh, ja. Je kan ook in het sportbroekje komen. Daar kun je nog een beetje meespelen. Dat kan ook allemaal. Uh... Nou, wij zeggen altijd als je sportschoenen bij hebt, je, je kan in uh, Ja, gewoon. dan uh, kun je en, gewoon. We en, uh, willen natuurlijk uh, graag van tevoren. Ja, de, hè, ongeveer de, de, de een beetje beter. Dat ja. we ook hebben gezegd... Uh, Toernooi is misschien soms een beetje lastig om meteen maar met zes ja. man aan te melden. Dus we hebben ja. gezegd, je kan je ook alleen aanmelden. Mm -hmm. En dan, nou, dat zien we nu ook gebeuren. En daar gaan wij dan mooie teams van samenstellen. Ja. Zodat ja, iedereen die wil... Uh, ja, mee kan doen. Hè? Dat, dat, ja. uh, Zoals je het nu kan inschatten, is er, is er aardig wat belangstelling voor? Uh, yeah. Ja, we zitten nu uh, uh, voor de toernooien. Ik denk dat we in allebei de groepen nou, nog maar maximaal twee, drie teams kwijt kunnen. Okay. Omdat, ja, we hebben natuurlijk maar beperkte tijd uh -huh. en je wil uh, geen wedstrijden Tuurlijk, van, nee, dat is logisch. Een paar minuten. Uh -huh. <laughs> dat, uh, maar we hebben zeker nog plek en, en we zijn ook echt bezig om nou, maximaal plek te maken. Dus ja, iedereen is welkom. En ik kan me voorstellen Mooi. dat we. Op het punt komen dat we zeggen, nou, dat kan niet meer. Dat ja, het, dat nee, dan regelen we het gewoon. Moeten ja. we een eind aan breien, Hans? Ja, 6 september gaat het allemaal ja, gebeuren. Nee. Dus, uh, 6 september. Al die Formule 1 uh, is dan allemaal weer weg. En, allemaal weer weg. Alleen maar ruimte en tijd voor de lijn. Ruimte tijd voor de Nee, mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie komst. En uh, heel veel succes, 6 september. En ook daarna natuurlijk, hè. Want uh, ja. ja, 60 jaar, dat moet toch richting 100 jaar gaan dan, hè? Dat lijkt ja. mij. Ja. Ja. Ik meld nu alvast me vast af als je dan wil interviewen. Uh, 100 jaar. Ja, dat moet kunnen. Dat is de laatste ja. keer dan, Piet. Ja. <laughs> Oké, okay. okay. zeg hartstikke, bedoven. we gaan... Ja, ja, ja Oké, okay. we gaan nu naar wat muziek. Wat oh, mooi, hè. MUZIEK Hey, waar did we go? Days when the rains came. Laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts that thumping and you, a brown eyed girl, and you, my brown eyed girl, and whatever happened.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 Brown Eyed Girl van Van Morrison. En we gaan nu luisteren naar een, een verslag dat ik gedaan heb voor het, uh, het, het, het, het zangkoor. En het zangkoor heeft buiten gerepeteerd. En uh, nou, daar gaan we even naar luisteren. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Nou, we staan hier uh, bij de ingang van School Café. En nog redelijk rustig. Het koor komt straks hier... Uh, zeg maar repeteren. Er zitten een aantal mensen nog wel in het zonnetje. Het is prachtig weer. Het is echt bijzonder uh, lekker. Nou, we gaan zien hoe het uh, zich zo meteen uh, gaat ontspruiten. Uh, we hebben hier te maken met? Met Hans Rubling. Hans Rubeling is... Uh, naam Hans Noot. <laughs> ja, je bent de baas een beetje wat te koor, hè? Uh, ja, zo so DC. Ja, ja. ja. Maar jij, jij bent degene die het allemaal opzet? En, uh, nou, die... dit idee kwam eigenlijk uh, eerlijk gezegd van Peter Tromp af. Die kwam daar vorige week mee. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment. Maar ja, dan moet je kijken wanneer het dan goed weer is. En het, de vooruitzichten waren goed. Dus meteen spijkers met kopperslaan. slaan. Dirigent gebeld, die vond het leuk. Uh, Dennis hier, die vond het ook leuk. Dus ja, uh, zo gezegd, zo gedaan. En straks gaan jullie lekker zingen hier buiten? Straks gaan wij uh, een open repetitie doen. Uh, ja. En uh, we hadden het eigenlijk een beetje gepland van, nou, dat er niet te veel uh, drukte kwam. Dus uh, we hebben we, we, wat uh, A4'tjes opgehangen voor de buren. En uh, Peter is gisteren is, uh, zaterdag voor de, voor de radio geweest. En die heeft kennelijk iets losgelaten. En er stond op no -time, stond het op Facebook. Ja, zo zie je maar. Klein dorp, hè? Ja, ja, ja. Nieuws gaat goed en nieuws gaat snel. Ja, precies. Dus. En wat kunnen we verwachten straks? Uh, een, een vijftal, zestal liederen. We gaan eerst uh, het hele repertoire ervoor, uh, achter elkaar zingen. Dan gaan we nog even de punten op de i zetten en we sluiten af met weer het hele repertoire. Ja, mooi man. Ja, dus, uh... ja, de mensen zitten al helemaal klaar, hè? Ja, dat sta ik van te kijken, ja. Ik weet niet, ik, wat ik wel verwachten moeten. Uh, had vandaag. je niet verwacht? Nee, nee ik had helemaal niets verwacht. Nee? Het, toen het op Facebook kwam, ja, dan gaat het snel natuurlijk. Ja, dat staat ook in de krant. Ook. Nee, maar we gaan het zien. Uh... Oké, okay, Hans. Ja, oké, okay, veel plezier. Matthijs Broers, mag ik even wat vragen? Ja, natuurlijk. U bent uh, de nieuwe dirigent. Ja. En uh, hoe lang duurt het al? Uh, hier, bij, bij uh, dit koor? Ja. Uh, een maand? Oké. Okay. Dus, en uh, uh, hoe bevalt het? Nou, ik vind het ontzettend leuk. Ja, het is een, ja, het is een heerlijke groep. Ja. En uh, er zit uh, absoluut potentie in. Uh, we gaan er heel goed koor weer van maken. Oké. Okay. Want u zit hier uh, met allemaal ja. Uh, ja, enorme uh, boekwerken met muziek. Uh, dat klopt. Um, uh, want het is een, uh, een uh, hele leuke, originele manier uh, van repteren vanavond. Yeah. Bello ciao staan. Ja, ja, ja, bello ciao. Dat uh, gaan we doen. staat als laatste op het programma. Okay. En u komt zelf uit Zandvoort? Nee, ik kom uh, uit, uh, uit Haarlem. Oké. Okay. Um, en uh, iedere week uh, kom ik hier uh, uh, met, uh, met de auto naartoe ja, en, uh, nou ja, Uiteindelijk is het idee om buiten te gaan repeteren is natuurlijk heel erg leuk met dit weer Ja, dat is, uh, dat is ideaal. En, uh, A is het binnen niet om uit te houden natuurlijk <laughs> en, uh, het, is een, het is een goede reclame voor het koor en, uh, uh, we kunnen, uh, er een, een beetje gemengde repetitie van maken, dus uh, we gaan echt ook wat uitvoeren. Uh -huh. uh, maar ik neem ook de vrijheid om uh, uh, toch wel even te werken, ook als, uh, als repetitieavond. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk, daarvoor ja. komen we. Nou, het is aardig druk hier op het Louis-Davis Carré. Er zitten allemaal mensen uh, gezellig... Bij elkaar op stoelen. En iedereen heeft het uh, denk ik heel erg naar zijn zin. Is het, uh, is het gezellig? Het is hartstikke gezellig. Maar het is elke dinsdagavond gezellig. Hè? Ook als we binnen zingen. Ja. Oh, u bent van het koor. Ik ben van het koor. Ja, kijk, hier zit het koor. Hè? Oh, dus is allemaal van het koor. U ook? <laughs> wat dacht je? Zit hier niet voor de gezelligheid? Nou, ik dacht natuurlijk van de gezelligheid. Zo zit hij we er wel bij. We gaan voluit zingen. Ah, kort. Heel goed. En dit is wel lekker dat jullie een hele goede pianist hebben. Joep is fantastisch. Ja, absoluut. Ja, daar zijn we heel blij mee. Dus die mag blijven. Uh, de toeschouwers hartelijk welkom. Heel veel kijk- en luisterplezier. Uh, verder heb ik er weinig aan toe te voegen. Dus ik zeg, uh, Matthijs en Joep, veel plezier. Um... Allereerst alle bezoekers van harte welkom. Een verrassende dinsdagavond. U krijgt een programma te horen. Natuurlijk, niet een concertprogramma, want eigenlijk is dit een normale repetitieavond. We gaan beginnen met een beetje inzingen. En als het publiek, als u het leuk vindt, doe gerust mee. Want je hoeft er niet muzikaal voor te zijn, je hoeft geen noten te kunnen lezen. Gewoon mond open, adem en geluid maken. Bent u bent u gespannen? Helemaal niet, ontspannen nee? juist. Ja, u, bent, u, u bent het publiek hè? Ik ben hoor bij het publiek, ja, maar mijn schoonzus zingt mee en ik zie een hele hoop bekenden, dus het is hartstikke leuk. Oh, heel gezellig. En de dirigent heeft vroeger bij ons voor het orkest ook gedirigeerd, dus die ken ik ook. Ja. Ik vind het zo leuk om nu even te kijken. Dus u bent wel een klein beetje ingewijd. Ja, nou, nee, ik ben helemaal niet ingewijd. Ik zie ze voor het eerst, ik hoor ze voor het eerst. Dus uh, lijkt me hartstikke leuk. Nou, geniet ervan. Gaan we zeker doen. Ja. Oké, okay, en dan zakt hij niet zo ver. La, la, la, la, hoor ik. La, la, la, la. genieten. Ja, ik ben aan het genieten. Er is zo'n de open lucht enig. Ja, leuk hè? Ja, echt vakantiegevoel ook. Ja. Genieten. Ja, heerlijk, mooi, prachtig, he? He? ja. Dat is typisch zandvoort voor dit. Ja. Ja, wij zijn, uh, we, li we liepen naar huis, maar dit was te mooi om het uh, in huis te roven. Ja. En het, het gaat door tot half tien. Ja, ja prachtig. Ja. Ja, ja. zelfs van jong tot oud. Mijn kinderen zijn uh, volledig gefascineerd. Leuk man. Ja, het is, uh, Ik wil toch even een vraag stellen. Hoe hoe doen ze dat? Ze doen het uitstekend. Ze hebben er zin in, hè? Ja, ja. En uh, vreemde ogen dwingen. Want ik heb uh, net tegen het publiek gezegd... Uh, we zingen in één keer door. Maar even een compliment. Want die vertraging... ik gaf me aan... en iedereen zag het en we waren perfect gelijk. Toch? Wat een talent, hè, in dus, uh, Zaltvoort. ik stel weer of geen weer... hier op het plein met het publiek. Hé, hey, Erik... Normaal doe jij altijd alleen maar hazesnummers. Hè? Ja, dit is uh, een, uiek, een uniek moment. Normaal zing ik inderdaad altijd solo, maar nu ook gewoon lekker met het uh, koor zangvoort. Ja, en Erik Leffers, uh, we kennen natuurlijk allemaal uh, wat, er, uh, wat, wat jij in het verleden allemaal gedaan hebt op het plein. En uh, de mensen helemaal gek, gek gekregen. Uh, maar dit is een ander verhaal. Dit is zeker een ander verhaal en ik probeer ze ook uh, gek te maken vanavond samen met al mijn medezangers. daar zit u hier natuurlijk te kijken. Leuk hoor. Enig. Wilt u zelf niet bij het koor? Nee, mijn man zingt erbij. Vind ik oh. leuk om naar te kijken. Oké, okay, ja, nou dat begrijp ik. Ja, leuk. Nou, het is onvoorstelbaar uh, mooi wat er gezongen wordt. De mensen zijn heel enthousiast. Het koor is uh, best groot. Er zijn meer dan 40 man. En uh, ja, ze hebben er echt allemaal zin in. Het is uh, mooi om te zien. En op 4 oktober bij de opening van De Krocht gaan we ze echt in vol ornaat zien. Dit is, dit is nog maar een repetitie, maar het is wel zeer indrukwekkend en heel mooi om te zien. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, Goedemorgen Zandvoort.